9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU weet nog niet wat er precies moet gebeuren... om te worden uitgezonderd van de Amerikaanse importheffing... op staal en aluminium. Eurocommissaris Malmström sprak daarover vandaag... met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. En na afloop twitterde Malmström dat de procedure onduidelijk is. Volgende week wordt er verder gepraat. President Trump zei donderdag dat landen met de VS kunnen onderhandelen... om te ontkomen aan de importheffing. Canada, Mexico en Australië hebben al een uitzonderingspositie gekregen. Bouwmarkt Praxis roept een bepaald type olieradiator terug... omdat er mogelijk een fout is gemaakt bij de fabrikage. Daardoor kan er hete olie uitlekken, wat brandwonden kan veroorzaken. Het gaat om een radiator van het merk Sensis, die is verkocht tussen 1 augustus 2017 en 19 februari dit jaar... Het gaat volgens Praxis om ruim 1600 exemplaren. De fabrikage kwam aan het licht door klachten van klanten. Een van hen had lichte verwondingen opgelopen. Halverwege het WK Allround schaatsen in Amsterdam is Patrick Roest de verrassende leider bij de mannen. Hij won de 500 meter en werd vierde op de 5 kilometer. Tweede in het klassement is de Noor Pedersen, die de sterkste was op de 5 kilometer. Negenvoudig wereldkampioens Sven Kramer staat na twee afstanden derde. De verschillen in de top drie zijn wel klein. Bij de vrouwen zijn al drie afstanden gereden. Daar staat de Japanse Miho Takagi aan de leiding met een voorsprong van ruim 11 seconden op Irene Wust. In de Eredivisie heeft NAC met 2-0 gewonnen bij ADO Den Haag. NAC-trainer Stijn Vreven zat op de tribune... want hij is na zijn gedrag in de wedstrijd vorige week tegen Feyenoord... voor drie wedstrijden geschorst. Desondanks boekte NAC in Den Haag zijn tweede overwinning op rij. Het weer, in het noorden eerst nog regen, maar die trekt weg. Minima vannacht rond 9 graden. Morgenochtend vooral in het westen flinke buien. Smiddags is het vaker droog, met misschien wat zon... En het wordt 12 tot 14 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie, twee files, de A16 allebei. Uh, Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Randweg Dordrecht... een file van 2 kilometer. En in omgekeerde richting, Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk... een file van 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Goed, dankjewel. En voordat we naar de ster gaan... eerst even naar Tilburg, Willem II, PSV, erachter. Ja, het nieuws is hier, want PSV staat na een uur in Tilburg... bij Willem Twee met 2-0 achter, de man die zwak speelde. De Spanjaard die na de winterstop zo moeilijk scoorde Eén keer. Maar met een afstandsschot, Frans Sol. Het schot wat hij produceert van een of 20 is Jeroen Zoet. Te machtig, die bal verdwijnt in de linker benedenhoek. De gemeente Eindhoven begon van de week over een huldiging van PSV. Het zou een dag na het binnenhalen van de titel zijn. En dan Gerber als de directeur zei, het is veel te vroeg. Hoe bedenk je dat? En nu staat PSV dus nog achter, ook met 2-0 in Tilburg. Bij Peugeot Professional doen we er alles aan om uw zaak in beweging te houden. Daarom is een Peugeot Professional Center ook na kantoortijden gewoon open. Bij reparatie of onderhoud aan uw bedrijfsauto hoeft u dus geen klus te verzetten. Vragen? Stel ze aan uw eigen accountmanager bij Peugeot Professional. Of kijk op peugeotprofessional.nl.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 Er gebeurt van alles op de velden. Laten we eens beginnen bij Jan Vincent van Zuiden. VVV tegen Excelsior. Uur onderweg en Excelsior komt opnieuw op voorsprong. Het is een prachtige afstandsknal van Higam Fijk. Vanaf een meter of 25 een streep achter Hoenderstal En Excelsior staat dus met 2-1 voor bij VVV. Ja, en 2-0 bij jou, Rachter. Willem 2 tegen PSV. Ja, en het is niet eens onverdiend. PSV heeft echt wel een paar kansen gehad. Maar staat met 2-0 achter. Liefdink is veel feller bij dat doelpunt op de zijkant. Per Wordt op kracht en overtuiging afgetroefd. Dan komt de aanval. Is het bij Nalden die soldus vindt. En die met een afstandsschot voor 2-0. Wat kan Willem II allemaal zonder van der looien? Wat kan PSV nog? Mauro Junior is gekomen voor Arias. Lucas is er nu, de rechter verdediger. Maar ik vraag me af of dat de boel gaat omkeren. Nog 27 minuten tot het einde. En dan Roda Sparta, Maas Roglu. Ja, geniet hoor in Kerkraad. Heerlijke wedstrijd. Sparta staat met 1-0 voor door die knal van Fischer. Maar Roda bezig aan een ware ontsingeling inmiddels van de Sparta-goal. Krijgt nu ook een vrije trap te nemen met Adil Awassar achter de bal. Ligt halverwege de helft van Sparta, slingert hem voor de goal. Wordt achterwaarts gekopt door muren. Blijft een beetje hangen. Dan wordt er geschoten door Elba Criddy in de blok van Spartana Maar Sparta krijgt de bal nog net weg. Blijft 10-0 En bij jou Richard Marga tegen Barcelona al gescoord. Ja, het is 1-0 voor Barcelona. Een doelpunt van Luis Suarez, zijn 21ste. Het is een opwarmetje voor Barcelona vanavond voor het duel van komende woensdag tegen Chelsea. Heerlijk doelpunt met een prachtige paas van Jordi Alba vanaf de linkerkant. En Suárez hoefde daar alleen maar zijn hoofd tegenaan te zetten in het 5-meter gebied. En zo staat Malaga helemaal onderaan in Spanje, dus al met 1-0 achter. Richten niet meer. wie had dat verwacht zeg. Er zijn mensen die vanavond geld verdienen denk ik. Maar het zijn er niet zoveel vermoed ik. 2-0 bij Willem II tegen PSV. Dan zou Ajax als PSV hier verliest dat verschil toch weer terug kunnen brengen naar 7 punten. Ja. Als het morgen tenminste zelf wint. Ja, dan is het nog niet helemaal klaar. 2-0. Nog 25 minuten in Eindhoven. Aanname Bergwijn. we zitten aan de rechterkant. Met de bal door Lucas richting de achterlijn gespeeld. En PSV komt met Mauro Junior. Voorzet. goede bal. Achterin de Jong. Kopt hem aan tegen het hoofd van een verdediger. Zojuist mocht hij uithalen. De Jong een knal van een paar meter afstand. Op tegen Wellenreuter. Die doelman die dus Brandenhorst vervangt. Nu komt er wel een hoekschop aan voor PSV. Na een aanval via de linkerkant van het veld. Dus ook nog wel een verhaal. Die Wellenreuter. Tot oktober was hij de eerste keeper Super van Schalke. In december was hij nog steeds boos over zijn uh, ja, verloren basisplaats. Toen werd hij uit de selectie gezet door Van der Looyen. nu staat hij in deze topwedstrijd voor Willem II. Opeens onder de lat. Daar is die corner. Bal uh, bijna bij uh, aan de rechterkant. Izzy Matmirin. Daar gaat er eentje onderuit. Dat is Lucas. PSV zet nu wel wat druk. Ramselaar in de middencirkel. Bal weer naar voren toe. Daar staat er eentje buiten spel. Dat lijkt me dan De Jong. Ja, dat wordt gezien door Kuipers. En dus mag Willem II daar achterin... Een eigen, of op de eigen helft een vrije trap gaan nemen. Ja, die supporters ook hier, die klinken als Italiaanse Tifosi. Die gaan werkelijk helemaal uit hun dak. Ja, er is veel gezegd over die mensen op die kingside. Dat het allemaal niet zo chic is gegaan. En deels is dat natuurlijk helemaal waar. Met het vertrek van van der Looy in dat pamflet. En die openbare, ja, verklaring dat hij weg moest. Maar nu zijn het supporters die Willem II heel goed kan gebruiken. Ze staan helemaal achter het helftal. En PSV maakt gewoon weinig klaar. Er is te weinig druk. Op de bal, maar het is geen overtuiging en er is ook geen sturing in de ploeg. Het is dus 2-0 bij Willem 2 PSV. We zitten in de 66e minuut. Ja, PSV heeft echt wel zijn mogelijkheden gehad, maar er ontbreekt vanavond ook echt een heleboel aan. En dan uh, Excelsior dat uh, als het wind weer een stapje verder omhoog komt en zelfs volgens mij uh, VVV dan voorbij gaat, of niet? Ja, zeker. Want ze staan één punt achter uh, VVV. En dan gaan ze dus uh, met twee punten gaan ze de, de ploeg voorbij. En dan uh, stijgen ze ook. Uh, komen ze op gelijk met Heerenveen bijvoorbeeld in een uh, aantal punten. Ja, dat zou natuurlijk uh, fantastisch zijn voor de ploeg van Mitchell van der Gaag. De trainer die heeft aangegeven na dit seizoen te vertrekken bij Excelsior. Hij doet het uh, zo goed. Vorig jaar werd hij twaalfde. Nu staat zijn ploeg uh, op dit moment ook twaalfde. En ja, kijken dus uh, voorzichtig omhoog. Wat dat betreft een uh, uitstekende prestatie van Mitchell van der Gaag. Maar hij heeft toch aangegeven van uh, ik ga op zoek naar een andere uitdaging. probeer het een uh, stapje hoger op. Een club heeft hij nog niet, maar uh, ja, daar wacht hij nu dus op. Hij uh, ziet nu dat zijn ploeg een corner mag nemen. En dus uh, kansen krijgt om uh, er 3-1 van te maken. Het is, uh, even kijken, Bruins die hem uh, krijgt. Op de rand van het strafschopgebied wordt die, wordt die bal ingebracht. Wordt gekopt. Althans, dat probeert uh, Van Duinen, maar uh, dat lukt niet. En dan wordt die bal uiteindelijk opgevangen door Higaan Fijk. De maker dus van de 2-1. De 1-2 moet ik zeggen. En uh, ja, dan is het toch een beetje het uh, verwijt dat je kan maken aan de spelers van VVV. Want je weet dat Fijk goed kan schieten. En zeker vanaf die afstand. En ze kreeg, hij kreeg ook wel heel veel veel ruimte en tijd om aan te leggen. Hij schiet hem natuurlijk fantastisch binnen, daar niet van. Maar uh, ja, dat mag de uh, defensie van VVV zich zeker aanrekenen. Fijk die uh, scoort trouwens voor de vijfde keer dit seizoen. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met uh, de clubtopscorer Mike van Duinen. Die staat in de spits. Dus uh, ja, scorende middenvelder. Die is uh, van veel waarde voor Excelsior dit seizoen. Nu is het bal bezit voor VVV. Dat dus weer moet komen, want uh, ja, voor eigen publiek wil dat natuurlijk uh, niet met 2-1 verliezen van Excelsior. Dat uh, lijkt me duidelijk. Reuseler is het. Die uh, speelt in naar uh, Vito van Krooy. Die komt nu vanaf de rechterkant. Die komt met de voorzet. Daar staan twee, drie man voor het doel. Maar de bal is te scherp van Van Krooy. Hij komt in de handen van Zwarthoet. En uh, ja, dus blijft het nog even afwachten voor VVV. Ze staan met 1-2 achter in eigen huis tegen Excelsior. Amal st bij C tegen Sparta. 0-1 en zo dicht bij de 0-2 was Thomas Verhaar... na een merkwaardige pirouette in zijn eigen 16-meterbliet van Henk Dijkhuizen. Dat moet je niet doen. Hij deed het toch. Verloor de bal, Verhaar profiteerde bijna. Maar een goede redding met de vuisten van Hidde. Jurgis voorkwam de 0-2. Dat zou een enorme drun zijn geweest voor Roda. Maar die blijft ze voorlopig bespaard. Roda net in een goede fase juist. Want uh, laat Sparta weinig meer aan de bal. Is ook af en toe dreigend zonder echt heel gevaarlijk te worden kopkans hebben we gezien voor Njatic, maar Hoed kon vrij eenvoudig redden. En nu Elma Krini, die ook een keer dreigend was met een schot. Dat door Chabot van richting werd veranderd. Maar we gaan ergens in, we hebben een goal, Ragnar. We krijgen een penalty voor Willem II. Er is ook een gele kaart, Lucassen, Hij is er denk ik geweest, die de bal met de arm keerde. De inzet van Bren Rienstra, weer zo'n aanval via die uitstekende rechterkant. Met Fernando Lewis die de bal voorkrijgt. Dan is Rienstra de man die uithaalt. En met twee handen naar de bal toe. Derek Lucas, geen twijfel mogelijk. Je zou zelfs kunnen discussiëren over rood. Maar Kuipers laat het bij geel. Achter hem staat nog de keeper van PSV. Dat kan hier een, een rol spelen. Dat is zoet. En die moet nu aan het werk, want Frans Sol kan op voor zijn tweede. Het staat dus 2-0. We zitten in de 70ste minuut. Eén keer een penalty genomen. Dat was door Veli Konya dit seizoen, die al heel lang geblesseerd is. En nu is het Frans Sol. Die kan zijn twaalfde maken. 3-0 achter. Het zou wat zijn. En dan krijgt het vertrouwen van PSV een knauw, hoor. Daar is de aanloop. Linker beneden. Hoe, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat het hier 3-0 is? Arman, oh ga verder, want bij jou staat ook heel veel op het spel. Hier is het tegen man. Zeker. Hier is het onderin natuurlijk heel erg spannend. Met Kramer voor Sparta. Die wordt weggestuurd bij de 0-1 stand in Kerkrade. Sparta staat dus voor tegen rode JC. Kramer kan uiteindelijk niet dreigend worden. In het 16 meter lied van Roda. Dat probeert uit te verdedigen. Maar oei, oei, oei. Nu merk je echt wel dat de spanning op de ploeg is geslagen. Want dit gaat wel heel slecht. Een simpele paas van Rosheuvel. Van rechts naar links. Zomaar over de zijlijn gespeeld. En een ingooi weggegeven op deze manier aan Sparta. En ja, dat moet je niet doen. En dat... Laat ook wel zien dat het niet goed gaat met Rode JC. Dat moet natuurlijk, want als Sparta hier wint, ja, dan is één naaste concurrent, die is dan toch wel een klein beetje weg. Want dan heeft Sparta een gat geslagen van vier punten. Dan mag Rode eigenlijk alleen maar kijken naar FC Twente, dat nog één puntje meer heeft dan Rode JC. Sparta inmiddels met Dougal, die een bal naar voren probeert te schieten, wordt van richting veranderd en gaat over de zijlijn. Dus een ingooi voor Sparta. Een paar meter over de middenlijn. Sparta heeft niet veel haast meer met het nemen van spelhervattingen. Die zijn al vroeg begonnen in de wedstrijd met tijdrekken. In de 28 e minuut staat dus 0-1 door die goal. De eerste in Spartaanse dienst van Sander Fischer. Na een voorzet van Nederland. Die door muren werd doorgekopt. Bal bleef een beetje hangen. En Fischer rende naar die bal toe. En schoot hem echt perfect binnen. Het was helemaal geen makkelijke bal. En je verwacht het ook niet van Sander Fischer. Maar hij raakte die bal goed. Ging erin. Die ingooi voor Sparta levert in eerste instantie niks op. Maar de bal wordt zomaar ingeleverd in de voeten van Verhaar. Maar die levert door zijn buren ook weer in. Shaheen, die wel goed speelt. In het punt van de avond bij Roda. Maar die kan het natuurlijk ook niet in zijn eentje doen. Kan deze bal niet binnenhouden. En zo kan Sparta. Aan de rechterkant van het veld weer een ingooi nemen. Dik advocaat voor zijn doen ook opvallend rustig valt Bob. Hij zit meer dan dat hij staat. En dat is bij hem echt een uitzondering. Robert Molenaar die is ook rustig. Maar dat is hij altijd wel eigenlijk. Maar die zal straks in de rust de donderspeech moeten verrichten. Die advocaat vorige week had in die wedstrijd tegen Oudenaag. Dat dat toen effect voor Sparta. Misschien gebeurt dat ook wel voor Rode JC. We hebben bijna een half uur gespeeld in Kerkrades. Roda Sparta 0-1 door de goal van Sander Fischer. Malaga tegen Barcelona. Richard van der Made. Binnen het half uur is het... 0-2 geworden voor Barcelona. Prachtige goal van Felipe Coutinho. Het is zijn eerste in het shirt van Barcelona in La Liga. Prachtig werk van Dembele. En dan achter het standbeen langs. Zeer spectaculair. Een beetje met de hak binnengeschoten. Geeft die bal ook nog behoorlijk wat snelheid mee. En Roberto Jiménez, de keeper van Malaga, geslagen. En zo staat het dus binnen 30 minuten al 2-0 voor Barcelona. En komt er zelfs nu een rode kaart aan voor Malaga. Veel frustraties daar in de ploeg. Dat zag je al vanaf het begin eigenlijk. Want ze komen overal te laat. Samuel, Garcia, hij moet eraf met een directe rode kaart. En dan wordt het eigenlijk alleen maar erger voor die ploeg die al helemaal onderaan staat. De hekkensluiter in La Liga. En een blessure nu ook bij FC Barcelona. Dat kunnen ze natuurlijk allemaal niet gebruiken met het oog op die belangrijke wedstrijd van komende woensdag tegen Chelsea. Het is Jordi Alba die daar een flinke charge te verduren krijgt. Een overtreding van achteren en de linksback van Barcelona... Oh. Ligt nog altijd op het gras van La Rosaleda. Donkerrood, hè? Ja, heel erg smerig, heel erg smerig. Maar ik zei het al, de frustraties. Je zag het al vanaf het begin. Malaka ging er hard in. En nu dus met tien man. Flinke overtreding. Een hele smerige op Jordi Alba. Zit nog even afwachten of hij verder kan. Malaka in ieder geval met tien man nog een uur lang. VVV tegen Excelsior Jan-Vincent van Zuiden. Een kleine 20 minuten nog heeft de thuisvloeg om iets te doen aan de 2-1 achterstand. Een dubbele wissel hebben we gezien. Verdediger Promesser eruit. Aanvallende middenvelder weer in. Dat is dus een aanvallende wissel bij VVV. En ook Kastelen tegenvallend. Bijna niet gezien deze wedstrijd. Romeo Kastelen. Hij is naar de kant gehaald voor Hunten. Vleugelaanvaller voor een vleugelaanvaller. Dus ja, daar verandert positioneel niet veel. Maar ja, Promesser er dus uit. Er worden risico's genomen door VVV. Ze gaan vol voor die gelijkmaker. En hebben nu ook het balbezit. Met Vito van Krooij. De man die... Vorige week zo schitterend scoren uit de vrije trap tegen Pek Zwolle. Die probeert nu die te bereiken. Maar daar steekt de verdediging van Excelsior een stokje voor. Ze schieten die bal weg. Komt wel in de voeten van Rutte. Die kan er nog een keer voorzetten. Daar staat Hunten. Ja, die wil dan wel koppen, maar Matthijs is hem voor. Dat was toch een kans hoor voor VVV. Maar goed opgelost daar door Jurgen Matthij. De verdediger van Excelsior. Nu gaat de bal over de zijlijn. Mag VVV ingooien. Doen ze dat snel. Ze proberen het tempo nu hoog te houden. Excelsior helemaal in de achteruit. Alle spelers op de eigen helft. En ze zien nu dat Post, Danny Post, de aanvoerder van VVV... de bal heeft in de middencirkel. Speelt hem door naar Rutte. Rutte terug naar Post. Post draait dan verder naar Leemans. Die kan goed schieten van afstand. Maar dit is nog wel heel ver. hij kan natuurlijk niet van zo ver. Dus gaat het terug naar Post. Dan op de rand van het strafschopgebied staat Leemans. En Nati probeert dan die nieuwe man Opoku te bereiken. Maar nee, dat is geen goede actie van de Duitse spits van VVV. En uh, ruim een kwartier nog heeft de ploeg uit Venlo om iets te doen aan die achterstand. 2-1 staat het voor Excel. links weer en dan het schot vanaf dat in de verre hoek 4-0 Willem II op voorsprong tegen PSV dus nog een nou wat is dat een kwartiertje of zo. In en I would die for you. Willem 2 tegen PSV erachter. zit te bedenken. Erwin van der Looy die zit nu in de auto. Die luistert. Ja, die, die stuurt bijna zijn auto uh, rechts de berm in, denk ik, als hij dit hoort. Ja, handje op de vangrail, maar. Ja, ja, het is uh, onvoorstelbaar. Het is uh, zuur voor Erwin van der Looy. want uh, ja, noodgedwongen. Met name staat er een wat ander elftal. 4-0 dus. Een minuutje of twaalf nog. Ja, met verbazing zie je te kijken naar PSV. Wat had je beloofd? Die Elmo Liefding. Man, die speelt een wedstrijd op dat middenveld. En, uh, die is daar goed en die gaat er fel in. Die gaat erin zoals je dat eigenlijk bij de spelers van PSV zou willen zien. Niet opgeven. Je poot erin gooien. Dat leidt tot twee keer toe. Tot een doelpunt. speler die uh, in 2016 kwam van Vitesse. Waar hij een aantal keren op de bank zat. Nooit in het eerste helft al speelde. Talen middenvelder. een van de allerbeste spelers op het veld. En ik zei voor de rust al wie is nou helemaal Elmo Liefding? Nou, die speelt PSV's middenveld vandaag. Gewoon aan Gort, waarvan Ginkel eruit is gegaan. Waar nu ook Pereiro eruit gaat, wordt uh, vervangen door Rosario. Ja, we zagen zojuist al Lammers in de ploeg komen. Die kwam voor Van Ginkel. En kijk je dan naar de bank van PSV. Dan zit daar weinig tijd Dan zitten daar toch ook veel jonge jongens. En breng je niet zomaar even wat body in het elftal. Want Mauro Junior dat is ook nog een tiener. Dat was de eerste die dus kwam voor Arias. Nog betrekkelijk aan het begin van de tweede helft. Ja, Willem T is ook wel effectief natuurlijk. En PSV mist Hendricks. En met name ook Lozano. Die zal snel weer terugkeren. Is toch de topscorer. Veel assist. Maar dat mag PSV niet overkomen. Hier, er is hij weer. Liefting. Scherper. Dat was ook bij die goal van Rienstra zo. Dan Mauro Junior jast die bal de tribune in. Ja, zo moet je voetballen. Zo krijg je het publiek achter je. En zo maak je PSV bang. PSV is het ravijn ingestort. Maar ziet nog nergens vaste grond onder de voeten. Want de spelen nog... Een minuutje of 11. Hier, weer. Nou, is een van de beste van het veld. Het is zijn avond. 4-0 staat PSV hier En dit komt vanavond niet meer goed in Tilburg dus. Ja, allemaal op zijn rookloe. Dan denk je, dit is jouw avond qua fiesje, qua wedstrijd. En dan gebeurt dit in, in Tilburg. Hoe gaat het bij jou eigenlijk? Ja, prima. Uh, heel goed, dankjewel voor het vragen. 0-1 is het bij Roda Sparta. Het doelpunt is van Sander Fischer. En Sparta heeft het eigenlijk wel goed voor elkaar. Af en toe is Roda wel een beetje gevaarlijk aan de andere kant. Maar nog niet dus dat Sparta zich heel erg zorgen moet maken. Die vroege goal... Van Fischer. Die ja, heeft de wedstrijd echt enorm veranderd. Want daarvoor was Roda prima. Maar daarna is Roda toch een beetje lam geslagen. Het was even een fase dat ze weer uh, de geest gevonden bleken te hebben. Maar die fase is nu wel weer voorbij. En Sparta is eigenlijk nog steeds de gevaarlijkere ploeg. En nu heeft Roda wel even weer de bal. Elma Krini overigens. Die uh, is noodgedwongen naar de kant gaan met een blessure. Hij vangen door een denken. Dit is een goede aanval van uh, Roda. Kans voor bal Van de lijn weggehaald door Chabot. Goede rennen in zich. Van die Duitse verdediger die ook gecomplimenteerd wordt door zijn landgenoot onder de lat. Janie Goed. Prima rode aanval. Eigenlijk de eerste echt goede aanval van de wedstrijd van Roda zijde. En die wordt door Gustafsson bijna binnengeschoven. Misschien schiet hij de bal zelfs nog tegen een ploeggenoot op die daarnaast Chabot staat. Vlak voor de en Hoe dan ook. Hij gaat er niet in. En aan de andere kant kan Sparta weer komen met Nelom. En de bal naar Ahanach. Staat hij geen buitenspel? Nee, zegt de arbitrage. Ahanag mag door tegenover Dijkhuis. Aan de linkerkant van het veld. Wacht even. Houdt in. Aanag en speelt de bal dan helemaal terug naar Sanusi kreeg al geel in deze wedstrijd. heeft de bal nu naar de linkerkant gespeeld. de misverstand. dan met Aanag zo kan Dijkhuizen onder schep en via een denken kan weer komen. Het is een leuke wedstrijd in Kerkrade. tempo ligt lekker hoog en beide ploegen natuurlijk hebben alles om voor te spelen. moeten hier winnen en dat voelt Roder natuurlijk ook. Roder dat op een 1-8 achterstand staat voorzet vanaf de rechterkant van van Kamp richting Shaheen. is goed. alleen Shaïn glijdt uit. En daardoor levert Rode de bal ook weer in. A-Nacht neemt over. Speelt Kramer weer heel snel aan. Dat doet Sparta eigenlijk de hele wedstrijd wel goed. Snel de diepte zoeken. Snel Kramer zoeken. En dat is wel iets anders dan ze vorige week deden. De eerste helft tegen ADO. Zeven minuten voor het eind van de eerste helft. En Sander Fischer nog steeds de enige die hier heeft gescoord. Sparta staat 1-0 voor tegen de nummer laatste. Roda JC Ja, Excelsior staat met 2-1 voor. Scoorde drie keer door die eigen goal van uh, ja. Matthij. De vraag is of VVV zelf nog tot de score komt. En de 2-2 uh, binnen kan prikken. Jan Vincent. Ja, dan lijkt het op dit moment niet op. Het is, uh, het is nog Minuten te spelen. We hebben heel veel wissels gezien. Vijf stuk. Zal het spel ligt voortdurend stillen. Ja, dat betekent dat je er niet le lekker in kan komen als uh, VVV. Als je dat slotoffensief wil inzetten. En nu is het balbezit ook voor Excelsior. Jinti Kanepil. Een van die invallers. Die komt uh, met de voorzet. Daar staat Van Duinen en die tikt hem binnen. Het is 1-3. En dat is uh, de beslissing in deze wedstrijd. Mike Van Duinen maakt zijn zesde van dit seizoen. Op aangeven van Jinti Kanepil. Maar nou, dat is ook wel een verhaal. Die Kanepil die was uh, even tijdelijk uit de wind gehouden. Zoals dat zo mooi heet. Want uh, ja, was uh, in opspraak geraakt door een, ja, het gebruik van cannabis in België. Dat was al een tijd geleden, maar het kwam nu pas naar buiten. Raakt mogelijk zijn rijbewijs kwijt. Nou, Excelsior dacht, die jongen moeten we maar even een beetje uit de wind houden. Nu mag hij weer meedoen, die kanepil. En hij geeft een voorzet over de grond. En dan staat Van Duinen, nou, hij raakt de bal wat half. Maar dat doet er allemaal niks toe voor de spits van Excelsior. Want hij schiet hem wel binnen, hij ziet hem... Echt ja, een beetje uh, laag over de grond in het doel gaan. Achter onderstal. En dat betekent dat met nog 10 minuten te gaan deze wedstrijd beslist is. Excelsior komt met 3-1 voor bij VVV. En dan gaan we weer eens even kijken in het Olympisch Stadion. Bij het WKO Rounds. Bij Sebas en bij Erben. Bij toch wel een uh, bijzondere ontmoeting. Dus Anouk van der Beiden en uh, Antoinette de Jong. De 5 kilometer. De ontknoping van het uh, WKO Round voor de vrouwen. Het 76e WK All Round gaat plaatsvinden. In de komende twee ritten. De voorlaatste rit is vertrokken. Antoinette de Jong. Voor haar is het nog lang niet einde carrière, wel bijna. Voor haar tegenstandster, voor Anouk van der Weijden. Die is bezig aan uh, haar laatste vijf kilometer van haar loopbaan. En kan nog haar loopbaan afsluiten. Met een podiumplaats. zij staat nu derde. Na drie afstanden, 15 honderdste van een seconde. Ligt ze voor in het algemeen klassement op haar tegenstandster, Antoinette de Jong. Dus dat maakt deze voorlaatste rit meteen ook een mooi affiche. Ze hoeven niet naar plaats één of twee te kijken. Daarvoor zijn de, zijn de verschillen te groot. Ze moeten nog wel even achterom kijken naar Francesca Lollobrigida. Die net de best aardig. Staat tweede op de 5 kilometer achter Sablikova. En ze weten dat ze op Daar ook maar uh, allebei een aantal honderdsten van seconden voorsprong hebben in het algemene klassement. Dus het gaat aan het einde van het WK-round bij deze rit om honderdsten van seconden. Op de baan gaat het op dit moment ook om honderdsten van seconden. Want met nog 11 ronden te gaan ligt dan ook van de Weijden voor. Maar is het verschil op Antoinette de Jong slechts 14 honderdsten. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Dat bleek al het hele toernooi. En op de kruis. Gaat Anouk van der Weijden op dit moment heel langzaam en zeker naar Antoine de Jong toe. Een oh, excuus. Ja, ze gaat dan via die binnenbocht ze proberen de aansluiting te krijgen met Antoine de Jong. En dat lukt ook wel. Want... Anouk komt onderdoor. Zij begonnen gewoon een beetje agressief. Ik denk dat ze echt aan, aan, naar elkaar aan het kijken zijn. En Anouk is natuurlijk iemand eigenlijk van de lange adem. Dus die denkt natuurlijk, als ik in het begin even hard ingaat, misschien gaat, dan uh, gaat dan Antoinette mee. En kan ik haar daarmee een beetje uit haar ritme krijgen. Dat ze in het begin te veel energie verliest. Zodat ik aan het eind, wanneer mijn sterke punt komt, dat ik dan, dan, dan iets over heb. Dit wordt echt een tactische race. Dit wordt een tactische race. Hoef je hoeft eigenlijk alleen maar naar elkaar te kijken en heel rustig op de achtergrond kijken... dat ze niet langzamer zijn dan Lollepunstje. Ja. Want daar hebben ze dus ook maar vijftienhonderdste uh, van een seconde uh, voorsprong op. Op dit moment op de baan ligt Anouk van der Weijden leegjes voor. Maar in de binnenbaan is het Antoine de Jong die in de buurt komt. En wij gaan naar jo Vincent van Zuiden. VVV Excelsior. Ja, want ik zei zojuist wel, oh, zo mooi, die wedstrijd is beslist... maar uh, niet als VVV natuurlijk heel snel scoort. En dat doet het via Lennarty, die Duitse spits. Hij krijgt de bal uh, mooi aangespeeld vanaf de middellijn... en dan uh, draait hij zichzelf vrij met een kant. Beweging ...is hij Matthijs kwijt en met zijn linker schiet hij hem in de verre hoek. En die maakt zijn zevende van dit seizoen. En daarmee is ook de spanning weer terug in deze wedstrijd. Want met nog vijf minuten te gaan is het 2-3 bij VVV Excelsior. Terug naar Amsterdam. Sebas, Waar de aanval daar is van Antoinette de Jong. Zij deelt een eerste tikje uit, maar aan de van der Weide parieert. En dat niet alleen, neemt ook het initiatief terug in deze vijf kilometer race... ...die nog acht ronden duurt. Ze zijn allebei sneller dan alle dames die tot nu toe geweest zijn. Dat is een goed teken... Dit gaat dus voorlopig echt in een direct duel om die derde plaats achter Takagi en Wust of, of Takagi. Welke volgende dat wordt, dat zien we dadelijk wel in die laatste rit. En voorlopig vallen de kaarten goed, liggen de kaarten goed geschud voor Anouk van der Weijden. Want zij staat dus 1500ste voor in het klassement op Antoinette de Jong en ligt ook op de baan voor. Ze komen het rechte eind weer opgereden, de laatste zeven ronden gaan dadelijk in. En Anouk van der Weijden, 31 jaar oud, die ligt nog altijd een metertje voor op Antoinette de Jong. De Jong met dus nog 700 te gaan. voor laatste rit, 5 kilometer. Rode AC tegen Sparta. Amal Staroglu. Anderhalve minuut voor rust. 0-1 is nog altijd de tussenstand hier door die goal van Sander Fischer. En ik uh, kijk naar het nerveuze gezicht van uh, de technische man hier op de achtergrond bij Roda. Harm van Veldhoven, die natuurlijk ook... Doodbenauwd is dus dat het misgaat. Want dat zou uh, toch wel redelijk dramatisch zijn voor Rode JC. Dat dan een achterstand zou hebben van vier punten op Sparta. En alleen nog maar kan kijken dan eventjes naar FC Twente. Dat nog maar een punt meer heeft. Maar ja, we spelen nog een helft. Er is nog niks gebeurd. Sparta heeft vorige week zelf aangetoond wat er allemaal kan gebeuren. In 45 minuten voetbal tegen Aardenhaag. Toen ze die wedstrijd helemaal omdraaiden. Nu Rosheuvel voor Roda aan de rechterkant. Gaat naar Shaheen. Shaheen draait zich knap vrij. Nu gelijk doorspelen op Van Kamp. Daar wacht hij dan te lang mee. Van Kamp boos. En Sanusi herovert de bal voor Sparta. Slotminuut van de eerste helft. Er zal nog wat extra tijd bijkomen. Omdat El Makrini geblesseerd moet worden. Behandeld even op het veld. Ahanach voor Sparta aan de linkerkant. Houdt Dijkhuis even vast. Maar Nijhuis nou ja, fluit in het voordeel van Ahanach. Dat is raar. Dijkhuizen maakt ook wel een overtreding. Maar dat is nadat. Ahanach, Dijkhuis nog vastpakt. En dat is de eerste overtreding. Die vrije trap is er dus voor Sparta in de slotseconde van de eerste helft. Voor Ahannach en Sparta staat ook voor in Kerkrade met 1-0 tegen Roda. Van der Weide en de Jong op de 5 kilometer. Weko-round Olympiastadion. Sebastian even. Met nog altijd het voordeel voor Anouk van der 17e van een seconde. Maar Antoinette de Jong onderdoor gekomen op de kruising. Zet Van der Weijden goed aan. En ze haalt meteen als het ware Antoinette de Jong terug. Ja, dit is echt een duel op het scherm van de snede. Dit gaat om de derde plaats voorlopig nog altijd in het algemeen klassement. En ze mogen niet te veel verliezen in de vier slotronden die er aanstaande zijn op Francesca Lollobrigida. Die Italiaanse die in deze fase de rondetijden rond de 36,5 seconden wist te houden. Dat weet Anouk van der Weijden ook. Dat lukt Anouk van der Weijden ook. 5-0-3-19 de doorkomsttijd. bij het van die laatste vier ronden. En ik denk, even dat ze Antoinette de Jong de los heeft gereden. Ja, inderdaad. En dat weet Anouk ook. Want het gaat nu even aanzetten op die kruising. Handje erbij even. Twee, drie slagen. En dan weer een handje op de rug. En dan moet Antoinette de via de binnenbaan dichterbij komen. Maar dat lukt op dit moment niet. hoor. Ik denk dat dit echt de eerste klap is die Anouk echt uit, uitreikt. Ja, Antoinette die probeert echt. Ze weet ik moet aanhaken. Ik moet in de buurt blijven. Het heeft weinig meer met schaatsen te maken. Het is alleen maar rammen over het ijs. Het ritme omhoog gooien. ronde Rondetijden. 4 om 36.7. In deze ronde verliest Antoinette de Jong weer iets. En dan kruist hij dan voor het eerst achter Anouk. Aan, maar dan is het nu zaak. Als je wat wilt, Antoinette, dan moet je nu aanpikken. En dat doet ze ook hoor. Op de kruising zit ze in de zoch van An Anouk van der Weide, Maar zij gaat naar de buitenbaan. En Anouk van der Weide gaat naar de binnenbaan toe. En gaat dus weer ietsje uitlopen. Weet ook dat ze nog altijd een behoorlijke marge heeft op het schema van Francesca Lolo Brigida, Die dus in het algemeen klassement uh, binnen de halve seconde stond. Met nog één afstand te gaan. Antoinette de Jong probeert terug te knokken. Oh, wat leuk is Weide En komt ook weer wat dichterbij met nog twee rondes ja. Ja, is een halve seconde sneller in de afgelopen ronde. Dus de Jong geeft zich nog lang niet gewonnen. Maar nog altijd is Anouk van der Weijden de dame met ruim anderhalve ronde te gaan... die op de ijsbaan voor ligt. En het zijn zo'n 25, 30 meter in het voordeel van Van der Weijden... die in de miseregen van het Olympisch Stadion van Amsterdam... als eerste naar de buitenbocht ingaat. Maar in die binnenbaan kan Antoinette de Jong het verschil weer verkleinen. Hebben. En ze vecht voor wassen water, Maar Anouk ook, dit is prachtig om te zien. Twee dames die echt straks rijden voor iedere meter en Anouk weet het. En zij gaat ook weer versnellen. En dan gaan ze allebei een snelle rondetijden rijden. Maar dan heb je allemaal niks aan, want net maakt iets in. Maar het voordeel voor Anouk van der Weijden zit hem in die laatste binnenbocht. En dan komt er een hele moeilijke kruising aan. Er komt een hele moeilijke kruising aan. We gaan aan. naar Willem 2 PSV, naar Strafschop Willem II voor de vijfde. Ja, het is de derde van Frans Sol. 5-0 in de slotmenu. PSV wordt afgedroogd. We gaan terug naar Amsterdam, snel. Waar Anouk van der Weijden op weg is naar een podiumplaats bij haar laatste optreden als schaatster. Ze heeft nu Antoinette de Jong definitief losgereden bij de armen los. Uh, Anouk van der Weijden, 31 jaar, wint deze rit. 7,29-12 is genoeg voor op zijn minst de bronzen medaille. En daar is ze ongelooflijk blij mee. Op de Spelen werd ze net vierde op de 5000 meter. En hier behaalt ze op zijn minst het brons bij haar eerste en laatste WK round want haar loopbaan zit erop. Rodi is tegen Sparta 0-1, rust. Ragnar, waar zit je toch in hemelsnaam naar te kijken, Zegt. Ja, dat is een van de meest bizarre wedstrijden waar ik bij ben geweest de laatste jaren. We gaan de extra tijd in het staat. 5-0, we noemen het een hat-trick voor Frans Sol. Het is maar één wedstrijd voor Philip Cocu met de handen in de zakken voor de dugout van PSV. Maar wel eentje die spijkerhard, bunkerhard aankomt bij de Eindhovenaren, denk ik. Die leek op kampioenskoers te liggen. Maar dat vertrouwen dat er toch was, dat zal hier een ongelofelijke dreun krijgen. PSV wordt door elkaar gehusseld en krijgt een paar uppercuts in Tilburg. Het carnaval is begonnen. Vroeg dit jaar, zullen we maar zeggen. Het is net voorbij. Maar 5-0, de laatste grote nederlaag. 2-6 thuis tegen Vitesse. December 2003, vier doelpunten verschil, maar nu zijn het er vijf. Nou, zoekt u zelf even op hoe lang dat wel niet geleden is... dat PSV met zulke cijfers verloor. We zagen ook de rode kaart nog, je zou het bijna vergeten. Lucassen trok zijn tegenstander bij Nalden bij een hoekschop van Willem 2 naar de grond toe. Tweede gele kaart, ja, dat ontbrak er nog aan dat er eentje weg moest met rood. Lucassen in de basis, misschien komt daar nog wel kritiek op... omdat dat toch wat defensief is. Had Mauro moeten beginnen? Ja, misschien wel. Je speelt tegen de nummer 15 van de eredivisie... Die zich toch bijna zeker van eredivisie lijfsbehoud heeft verzekerd vanavond. 5-0. Iedereen speelt goed. Sol speelt goed. Zeker in de tweede helft. Rienstra is goed, wat ik zeg. Liefding is goed. Maar ook de keepers waren goed. Eerst Brandenhorst en later Wellenrooyter. Toch echt een paar belangrijke ballen nog gepakt. Ja, en hij moet dan de hoop van de natie zijn. Dit is aan de linkerkant Steven Bergwijn. Maar die komt er ook niet aan te pas. Opgehemeld de laatste dagen. Maar geen schim van de speler die die zou kunnen zijn. Want potentie heeft hij. Daar is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers: 5-0, 5-0, 5-0. Willem 2 maakt gehakt van PSV in Eindhoven. Wat heeft dit voor gevolgen voor de titelrace? In de wetenschap dat Ajax morgen weer op zeven punten kan gaan komen. Wat een avond hebben we hier gezien. Ja, ik ben heel benieuwd naar de interviews. Zo, dat dacht ja. ik ook. En ik wil die liefde willen zijn voor Wijn. van de beste op het veld. Die speelt van Ginkel compleet kapot. Nou, zometeen uh, uh, meer. De komende anderhalf uur ongetwijfeld interviews vanuit uh, Tilburg. We gaan naar het uh, Olympisch Stadion. Wat leuk voor Anouk van der Weijden. Dat, is, uh, dat heeft ze toch wel verdiend. Mooie afsluiting op die manier. Het is toch mooi inderdaad, om ja. op zo'n manier je loopbaan te beëindigen. Uh, niet het supertalent. Maar gewoon door hard te werken. Goede discipline. We hebben het al eerder gememoreerd vandaag. Gewoon uh, heel, een hele mooie erelijst bij elkaar geschaatst. En ze sluiten dus inderdaad haar loopbaan af. Met een medaille op het WK Allround. Maar wie gaat dat WK winnen? Irene Wust Wat heeft zij in haar hoofd? 11 seconden en 61 honderdste moet ze goedmaken. Op Mio Takagi. Het is een rechtstreeks duel. En gaat Irene Wüst er vol voor? Wordt het gewoon dood of de gladiolen? Gaat ze gewoon proberen Takagi onder druk te zetten? Het heeft er wel alle schijn van, want ze kruist al voor Miho Takagi langs. We zitten nog in de beginfase natuurlijk. We zijn onderweg naar de passage bij de duizend meter. Maar ze zet de Japanse, 23 jaar, de pupil van Johan de Wit onder druk. Takagi kan geschiedenis schrijven. Door als eerste Japanse ooit wereldkampioen allround te worden. Maar na duizend meter ligt ze achter op Irene het is anderhalve seconde. Jan Vincent van Zuiden bij VVV tegen Excelsior. We zitten in de blessuretijd. Vier minuten extra komen erbij. Het staat nog steeds 2-3. Excelsior dus nog altijd op voorsprong. En het slotoffensief van VVV, dat het na dat doelpunt van T. in leek te zitten, komt toch niet helemaal van de grond. Want Excelsior speelt die wedstrijd ja, professioneel uit, zegt men dan. De ballen worden weggeschoten. Tijd wordt gerekt. Er wordt alle tijd gepakt die ook maar mogelijk is. De ballen worden afgeschermd. En ja, een wissel net nog gezien om tijd te rekken. Ook voor erin voor Koolwijk. En dan die aanvoerde Kolwijk schokt dan natuurlijk naar de Toe. En dat zijn allemaal seconden die wegtikken in het nadeel van VVV in het voordeel van Excelsior. Dat nu een uh, balbezit is met de doelman. Zwarthoed, die geeft een hele lange bal. Gewoon heel ver, heel ver weg. Dan moeten de spelers van VVV erachteraan. achteraan. Kijk ik even op mijn klokje, want uh, vier minuten extra zitten er echt bijna op. Maar scheidsrechter Martens laat het nog even doorgaan. Kan VVV nog een keer komen met uh, Opoku. In balbezit op de rand van het strafschopgebied gaat de bal naar T. T speelt hem door naar uh, Van Krooy. Van Krooy met de voorzet wordt er gekopt door uh, Vaas. Dan wordt de bal opgevangen. Weer door VVV. Opnieuw ingebracht in het strafschopgebied. Daar op de rand van het strafschopgebied staat Milan Massop. Verdediger van Excelsior. En die schiet de bal gewoon maar weer blind naar voren toe. Van Duinen gaat er nog wel achteraan. Maar kan er natuurlijk nooit een keer bij. Dus VVV mag nog een keer komen met Leemans. Hoe lang laten Martens nog doorgaan? Het is Van Krooy aan de rechterkant. Slingert die bal nog een keer het strafschopgebied En wordt er weer uitgekopt door Vaas. Opnieuw opgevangen door Leemans. Leemans, ook hij brengt de bal het strafschopgebied in. Opoku staat daar. Die kopt hem terug. Dat wil hij en dat doet hij ook. En dan maakt Martens er een eind aan. Is het Excelsior dat wint? Dat afrekent met de statistiek dat het nooit in de Eredivisie won in Venlo. Want vanavond doen ze het wel. Ze winnen met 3-2. En dat betekent dat Excelsior al 25 punten in uitwedstrijden heeft gepakt. Plus 10 in thuiswedstrijden. 35 in totaal. Ja, het is een uitstekend seizoen voor Mitchell van der Gaag en zijn ploeg Excelsior. Ze winnen vanavond ook in Venlo met 3-2 van VVV. Kijk of het bij Malle gaat tegen Barcelona. Al rust is Richard van der Made. Ja hoor, inmiddels al een aantal minuten. 0-2 en een rode kaart dus voor Malacca. Na ja, die schandalige tackle op de enkel van Jordi Alba die wel door kon. Goals, fraaie goals van Suarez en Coutinho. En je ziet dat Barcelona af en toe flitst, mooi speelt, maar niet echt 100% gas hoeft te geven. Tegen de nummer 20, de hekkensluiter in La Liga. Barcelona staat dus halverwege voor met 2-0. Goed, dan weer terug naar Wust tegen Takagi, Erben en Sebas. Irene Wüst wilde dit weekend haar zevende wereldtitel allround gaan behalen... op jacht naar de acht van Goenda Nieman, Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren, want ze heeft het wel geprobeerd... Ere wie eer toekomt. Ze heeft de druk vol op de Japanse gezet aan het begin van de vijf kilometer. Maar met nog vijf ronden te gaan heb ik zelfs de indruk dat Takagi wat terugkeert. En het zou me niet verbazen als de rondetijd sneller is. Ja, inderdaad, twee tienden van een seconde in de afgelopen ronde is Takagi... Takagi sneller. Ze ligt wel 1,2 seconden achter op Irene Wüst. Ze kruist ook op de kruising achter Irene Wüst langs. Terwijl Takagi naar de buitenbaan moet en Wüst naar de binnenbaan toe mag. Maar ja, die uh, 1,2 dat valt ruim binnen de marge. Want ze mag er 11,6 verliezen. Takagi is bezig om geschiedenis te schrijven. Maar rijdt dus nog wel met ruim vier ronden te gaan, Erben, achter Irene Wüst. Aan. Ja, nog wel. Maar iedere ronde wordt het gat kleiner. En dan ben ik benieuwd naar de volgende rondetijd. Want het gat is zeker nu nog een meter op. Of 10 rondetijden. 36 van Irene Wius, 36 36,6 van Mio Takaki. Het verschil, het verschil blijft gewoon even groot. En dan vind ik het heel knap hoor, van die Mio Takaki. Dat ze in het begin Irene gewoon heeft laten lopen. Rij maar even weg. Je maakt mij niet gek. Ik, hou, ik blijf mijn eigen rit rijden. Want ik mag gewoon tijd verliezen. En ik vind het ook knap van Irene Wius. Dat ze gewoon in het begin even te hard ingaan. Gewoon proberen. Gewoon gaan voor de titel. Maar het is gewoon te veel. Ze rijdt een goede 5 kilometer. Maar Mio Takaki komt nu ook weer door die binnenbocht. Ik denk ja dat is Stel ze weer iets dichterbij komt en dan kunnen die wereldtitel, die is voor Mio, maar dan gaat het nu gewoon om de eer. Het gaat zo om de, om de rit. En de, de rit duurt nog drie ronden. Wüst die levert in deze ronde een halve seconde in. En nu gaat Irene Wust voor de eerste keer sinds lange tijd op de kruising weer achter Takagi langskruisen. En een richtpunt hebben aan dat zwarte pak van de Japanse vlak voor haar. Ze gaat inderdaad eventjes mee in de slipstream van Mio Takagi. Voor zover je nog over slipstream kan spreken. Want aan het einde van dit toernooi, aan het einde van de vijf kilometer, is de pijp natuurlijk aardig leeg. En is de meeste energie weg. Irene Wust plaatst nog een kleine aanval, een spel de prik. Via de binnenbocht. Ze ziet dat het rondebord op 2 staat. Ze heeft niet zoveel met toernooien in de buitenlucht. Ze won nog nooit op de, de buitenbaan. Niet in Colombo. En ze gaat het ook niet redden. Hier in Amsterdam. Al is ze in deze ronde toch weer 17e sneller dan Mio Takaki. Maar het verschil is maar 1,4 seconden. En nog lang, uh, lang niet. Die 11,6. En deze rit duurt nog maar anderhalve ronde. Maar ze heeft dapper gestreden. Ze heeft heel dapper gestreden. En ze gaat gewoon de 5 kilometer winnen als ze zo door blijft rijden. Mio Takaki heeft nu nog één keer de kans... Om via dit binnenbos dichterbij te komen. En dan gaan ze zo meteen naar de belten maar, maar het gat is een metertje of 10, 15. Nee hoor, Irene Luus gaat, gaat wel de rit winnen. Maar de kampioen die rijdt in de binnenbaan. En wat heb ik van de Japanse genoten. Want wat zijn hier twee fantastische straatjes hier op het ijs... die een mooi hebben laten zien. En echt echte allerbeste van het seizoen. Dat is gewoon Mio Takagi. Mio Takagi die aan het begin van dit seizoen... alle 1500 meters wist te winnen. Ook op dit toernooi. Ze verloor er eigenlijk maar één. En dat was bij de Olympische Spelen van Irene. Irene Wüst kruist nu achter de Olympisch kampioenen 1500 meter aan. Irene Wüst in het Olympisch stadion. Haar laatste meters van dit Olympisch seizoen. De laatste 100 meter gaan nu in. Irene Wüst gaat de rit winnen van Mio Takagi. Het publiek zet nog één keer aan om de kelen schoor te schreeuwen. Ireen Wüst wint hier de rit en wint de afsluitende 5 kilometer. Maar de wereldkampioenen allround van 2018 komt uit Japan. Voor het eerst uit Japan Mio Takagis. Historie. We zien meteen de glimlach bij Johan de Wit, haar coach. Die haar al leidde naar het Olympisch goud, zilver en brons. Het goud op de ploegenachtervolging. Zilver en brons individueel. En nu is Mio Takagi de eerste Japanse wereldkampioene allround. Ooit in de geschiedenis. Een glimlach bij de moe gestreden Takagi. Zij wint het goud, het zilver gaat naar Irene Wust en de bronzen medaille van het WK Allround gaat naar de dame... die een minuut of acht geleden is gestopt met haar loopbaan... naar Anouk van der Weijden. Nak Breda heeft met 2-0 gewonnen op bezoek bij ADO Den Haag. Zo heeft u eerder kunnen horen. Dat betekende voor de Hagenese de eerste verlies in eigen huis... sinds begin december vorig jaar, toen ADO verloor van Groningen. Nou, vorige week werd de gewonnen van Feyenoord en nu wint NAC dus bij ADO. Voor assistent Rob Pendus komt de, de goede reeks van NAC Breda niet uit de lucht vallen. Je ziet het al een tijdje aankomen. De Laatste zes wedstrijden hebben we er maar één verloren. Hè. Dus we zijn een stuk stabieler aan het worden in vergelijking met het uh, begin van het seizoen. Ja, en dan zie je dat we ook al een, uh, een paar echt klassenspelers spelers tussen hebben lopen. En we moeten een goed al hebben wat, wat resultaat kan halen thuis tegen Feyenoord, maar ook uit in, in de Haag. Wat gaf vandaag uh, de doorslag? Nou, de eerste helft denk ik. Hè. De eerste minuten begonnen we niet goed. Hè. Kregen we een kans tegen euh, met een voorzet. Euh, waren we waren nog niet helemaal scherp. Ik had het wel het gevoel dat we nou wel het heft in handen hebben genomen en een goed voetbal hebben gespeeld. Uh, um, nou, uit, uiteindelijk wel terecht het voorsprong gekomen, 2-0. Uh, we uh, het was natuurlijk wel lekker dat we uh, drie minuten voor, voor rust, dat, dat, ze, dat we een penalty en een rode kaart uh, meekregen. Dat, dat, dat, dat, dat veranderde de wedstrijd wel iets, maar het uh, kwam veldspel niet ten goede voor ons, denk ik. Maar wel weer drie punten. Je hebt nu echt rigoureus afstand van de, de onderste drie. het gevoel dat je nu al veilig bent? Ja, dat gevoel hebben we nog niet. Uh, ik ben blij dat we over, over dit soort dingen kunnen praten. Dat we een mindere tweede helft hebben gespeeld... maar wel drie punten hebben gehaald. Dat is een uh, ongekende luxe natuurlijk. En, uh, we hebben alle vertrouwen in dat wij gewoon volgend jaar in de Eredivisie spelen... maar we zijn er nog niet. Het was wel een beetje rustig langs langsgelijk. Ja, ik, ik, uh, ik vond mezelf niet heel rustig. Ik zei, vooral de tweede helft niet eerlijk gezegd. Er zat iemand op de tribune hoog... maar die was in ieder geval uh, buitenschootsafstand. Uh, ja, dat klopt, ja. Hm. Rob Penders, waar is dat? Na de eerste dag van de week al rounds bij de Mannen... staat Sven Kramer op de derde plaats. De negenvoudige kampioen moet Patrick Roest... en Sverre Lunde Pedersen voor zich dulden, vooralsnog. Want er is werk aan de winkel dus morgen. Steven Dalemot, die pijlt de stemming bij Kramer. Hoe is de stemming bij Sven Kramer? Ja, is oké. Okay. Is okay. ik, uh, ik heb geknokt voor wat ik waard was. Uh, door uh, goed ijs, door slecht ijs, door wind, geen wind. En, uh, ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb alles gegeven wat ik had. Want dat is het verhaal, inderdaad, over dat ijs. Ja, tuurlijk, er is van alles al gezegd over de omstandigheden... maar bij jou was het net weer anders dan in de rit na jou. Hè? Bij jou was het droog, nat, droog, nat. Ja, bij mij was het wel... Uh, ik denk niet dat ik het... Uh, als ik heel eerlijk ben, had ik denk ik wel het, het slechtste baantje van iedereen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat kun je tegenkomen, ja. ja want vooraf van jouw rit is er nog over gepraat... door, door uh, de, de, de ijsmeester, door jouw begeleiding. Ja, nou ja, niet zozeer door mijn begeleiding, hoor. Maar het is vooral een call van de ijsmeester en de scheidstrechter... Het is wel een beetje een dubieuze uh, call natuurlijk dat ze hem na mij dan in één keer wel gaan dweilen. en voor mij niet. Ja, dus, uh, ja dat, is, dat is jammer. Nou, voor jou dachten ze tenminste, dat was de uitleg: we willen niet nog verder kapot maken. Nee, maar ja, hij was, hij was uh, helemaal opgedroogd in de Noordbocht natuurlijk. Ik had uh, 7 tot 18e verschil als ik door die bocht moest. In negatieve zin. En als ik vervolgens die bocht niet had, had ik een uh, 17e harde. Dus uh, ja, het, ho het hoort erbij, weet je. Ik, heb, uh, ik ben hier uh, degene die het hart schreeuwt dat we niet moeten zeuren. Dus uh, ja, dat moet ik ook niet doen. Ja, um, dus lach je nog? Is, het echt, is, het echt nog uh, is de stemming echt nog goed? Of is het ook een beetje lachen als boer met kiespijn bij jou? Want jij, het is voor de eerste keer dat je uh, een 5 kilometer verliest van een allround toernooi. Ja, nee, zeker. Kijk, uh, zoals dat van Pedersen, kan ik wel goed uitleggen, weet je. Hij krijgt een, een wel en uh, je kan natuurlijk makkelijk op het schema rijden, maar... Um, uh, en, en, en het verschil met Pedersen is nog wel te overzien. Maar uh, met, uh, met Roest is, een, uh, zoals het nu staat, is natuurlijk 15 op 1.500. En dat teruggerekend is dat, uh, als het zo blijft zoals het blijft... Hè? het kan negatief uitvallen, het kan nog positief uitvallen... is dat een 10 seconden op de 10. En dat is veel. Precies, want Roest die gaat op de 1.500 meter die voorsprong uitbouwen, zeg ik. Ja, ik hoop het niet. Wat denk jij? Uh, ik denk het niet. En dan de 10 kilometer. Hoe zeker ga jij de 10 kilometer morgen in? Ja, dat hangt helemaal van, uh, van de 5 meter af. En uh, daar gaan we het zien. Jij zei tijdens de spelen op die 5 kilometer daar kun je al wat over zeggen. Hè, op weg naar die 10 kilometer. Uh, valt er nu uit deze 5 kilometer wat af te leiden? Nou, nah, het, het is heel moeilijk om hier een eerlijk, eerlijk beeld over te geven natuurlijk. En uh, weet je, ik ben de eerste om te zeggen die, uh, dat, dat, dat, ik, dat ik niet, uh, niet fantastisch rijd. Maar... Uh, ja, dit, uh, dit uitvergroot het natuurlijk wel. Ja. Dus wordt het een, een tweestrijd of een driestrijd morgen? Ik denk een driestrijd. Ja, Wel spannend. Ja, ik snap dat jullie het leuk vinden, jongens. <laughs> Sven Kramer was dat. De tweede helft dan van, uh, bij Alma de Roglu van de Rode JC tegen uh, Sparta. Ik heb even de huidige tussenstand erbij gepakt. Als het allemaal blijft zoals het nu is. Wat misschien niet het geval is, maar toch. Op de 15e plek Willem II met 26. Dan Sparta met 21. Dan Twente met 18. En Rode RC met 17. Ja, er moet voor de Limburgers gewoon een goaltje in. En de liefst 2, denk ik dan, hè, vanuit Limburgers perspectief. ja Het lijkt echt een race te gaan worden tussen die drie ploegen. Als het gaat om uh, directe degradatie. Tweede helft is twee minuten oud. Nog steeds de tussenstand 0-1. Want ja, door die... Uh... Zeer onverwachte zegen van Willem II eerder op de avond. Heeft Willem II echt nu een gat geslagen. Die hebben echt wel acht punten voor nu op Sparta. De nummer 16. En dat is wel een heel flink gat. Nou kan Sparta winnen. Kunnen ze iets dichterbij komen. Maar toch. Het blijft een aanzienlijke marge. Volgende week zaterdag is het overigens wel Twente Willem II. Dan kan het weer wat anders zijn. Maar Eerst maar eens kijken hoe het vanavond hier uitpakt in De Schitterend hakje dit van Shaheen op Gustafsson. Afdijsjai in geval in de rust. Die moet de bal krijgen van Gustafsson. Maar zijn loopactie is niet goed. Daardoor kan Gustafsson de paas eigenlijk ook niet geven. En uh, is dat hakje van Shaheen eigenlijk helemaal voor niets geweest. Afdijsjai dus in de ploeg. Hij is gekomen voor van kamp. Het was mooi want in de rust kwam Afdijsjai al de tunnel uitlopen om... Uh, te beginnen aan zijn warming-up. En die rende eerst gelijk naar de harde kern van Roda toe. Om ze op te peppen en om het aan te geven. Het is nog niet gedaan. Ga achter ons staan. En dan kunnen we nog terugkomen. dat was goed om te zien dat Roda er nog in gelooft. Er is een paas van Holstop Kramer. En die schiet de bal naast. Maar staat bovendien in buitenspelpositie. Ook al had hij gescoord. Had het weinig uitgemaakt. Vrije trap is er voor Rode JC. Dat moet dus komen in deze tweede helft. Drie minuten gespeeld. 0-1 nog steeds. De voorsprong voor Sparta door de goal van Fischer. Ja, we even naar Steven Dalenbouds in het Olympisch Stadion. Hij staat bij een, uh, een man die staat te glunderen, denk ik. Ja, ja, de coach van uh, de nieuwe wereldkampioen Allround. De eerste Japanse die ooit wereldkampioen uh, is geworden op een Allround-toernooi. Johan de Wit. Ja, hier staat te glunderen. Ja, kun je het nog een keer herhalen? De, ja, de eerste Japanse ja. ooit die wereldkampioen o is geworden. Ja, prachtig. Prachtig, echt. Uh, weet je, je bent hier uh, tot het einde toe, maak je je druk om tijdschema's en het weer. En, uh, is het wel genoeg? 11 seconden. Ja, uiteindelijk was het uh, makkelijk genoeg. En maak je je weer druk om niks. Maar, uh, nou, fantastisch man. Ja, wat, wat zei jij tegen haar na afloop? Want ze was wel een stuk moe, ze zat even met de hoofd naar beneden natuurlijk. En jij wees, jij wees omhoog. Ja, weet je, uh, schaatsen en winnen en uh, uh, be de beleving van sport, dat uh, zit in je hart. En uh, die mensen hier, die zitten hier allemaal, uh, omdat ze van schaatsen houden en uh, een prachtige wedstrijd hebben gezien. En uh, dat, moet zij, uh, dat moet zij wel toelaten. En ik wil ook dat, uh, dat iedereen in Japan dat ook doet, hè? want uh, ja, hier laten wij zien dat, dat alles is mogelijk. Ze was, ze was gewoon steengoed hè, dit weekend. Um, maar die 500 meter, is dat ook wel een gelukje geweest gistermiddag? Uh, nou, nog voor de duidelijkheid, daar had zij betere omstandigheden. Daar maakte zij zo'n enorm gat met de rest. Nou, als je nu even goed het gat nog in het uh, algemeen klassement ziet. dan uh, denk ik dat als ze gelijkomstandigheden omstandigheden hadden gehad, dat ze ook had gewonnen. Maar, uh, ja, dat heb ik gisteren al gezegd. We hadden wat voordeel op de 500 meter en we hadden wat nadeel op de 3 kilometer. Zo gaat dat op zo'n buitenternooi. Zo gaat dat op zo'n zo zo Ja. Nou goed, de eerste Japanse, dus, uh, die wereldkamp ik zeg het nog wel een keer, die wereldkampioen allround is geworden. Met een Nederlandse coach. Uh, ik wil, ik gooi even die bescheidenheid van je af. Dit moet ook wel een beetje uh, te danken zijn aan jou, toch? Nou ja, ja. <laughs> dat is uh, voor een heel groot deel aan mij te danken. Uh, daar hoeven we ook helemaal niet uh, arrogant of zo over te doen. Uh, ik ben uh, drie jaar geleden in Japan begonnen en toen was er niks. En uh, nu wordt er een meisje wereldkampioen allround die mijn volledige programma volgt. Uh, geen training bijna overslaat. Dus uh, dan denk ik dat ik daar wel een aardig aandeel in heb. En dan hebben we het over de Olympische successen nog niet eens gehad. Wat, wat, gaat nu de champagnefles echt open of ga je nu weer vooruit kijken naar de wereldbekerfinale? Nee toch? Nu moet, nu moet het even goed gevierd worden toch? Ja kijk, Minsk is uh, een prachtige stad. En uh, zullen, de wedstrijd zal heel erg leuk zijn. Maar uh, daar ligt uh, niet onze prioriteit. En jij kent Amsterdam beter waarschijnlijk? Amsterdam wordt denk ik wel leuker. Ja. Johan de Witt, dankjewel. Ja, graag gedaan. Goed, terug naar het uh, voetballen. Nog één uh, duel in de eerdere Divisie gaande. Rode JC tegen Sparta, tweede helft allemaal. Ja, er zijn mindere denkbaar. 1-0 is het voor uh, Sparta. 6 minuten na rust. En uh, het is niet eens zo'n slechte wedstrijd. En dat verbaast mij eigenlijk wel. Want dat verwacht je wel op voorhand. Maar er wordt af en toe best aardig gevoetbald door beide ploegen eigenlijk wel. Sparta heeft alleen een hele mooie goal gemaakt. Want het was geen moeilijke bal die Fischer binnenschoot van net buiten de 16. Maar hij raakte hem perfect. Tot zijn eigen verbazing ook wel. En die bal zat erin. En voorlopig staat het nog steeds 1-0 voor Sparta. Roda kan achterin de bal nu oppakken. Roda heeft dus al twee keer gewisseld. Al vrij vroeg in de wedstrijd Elma Krini geblesseerd naar de kant gegaan. Een Denken heeft hem vervangen. En Van Kamp in de rust gewisseld. Aanvallen, er, uh, aanvallen eraf en een andere aanvallen af. Die zij voor hem in de ploeg. Nu een voor Roda. halverwege de helft van Sparta. Via Njatic. Gaat het naar de rechterkant, naar Rosheuvel. Bal te lang onderweg, Nelon kan onderscheppen. Maar die komt de bal wel weer zomaar in de voeten van Denge Op de eigen steekt de middenlijn niet over in de as van het veld. Zie je Ndengue, bal breed gespeeld naar Njatis met risico. Want daar is Muren bijna, gaat de bal naar de linkerkant naar Aouassar. Maar tjonge, jonge, jongen, jongen. dan zie je dit weer. Dan laat hij zo'n simpele bal, die niet eens zoveel snelheid heeft. Zomaar onder zijn voet doorgaan, Adil Aouassar. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. Dat was het helemaal nergens voor nodig. Het gebeurt wel. En dus komt er een ingooi voor Sparta. En Sparta dat dus twee keer op rij als het zo doorgaat gaat winnen in de Eredivisie. Dat is het hele seizoen nog niet gelukt. Sterker nog ze hebben geen enkele wedstrijd gewonnen. Vooralsnog buiten Rotterdam voor haar. Met de combinatie en muren. Maar daar gaat het mis voor Sparta. Want Kramer kan... Het driehoekje niet complementeren En dus kan Roda weer overnemen. Maar dat is ook weer van korte duur. Toch weer Roda. Omdat Sanuzi de bal ook niet in de ploeg kan houden. Nee, toch niet Roda. Want Shaheem verspult de bal ook. En wordt de bal weer over zijn eigen getrapt Nu door Sparta. Hebben we zes keer balverlies in tien seconden gezien. Dat is ook een kunst. Het lukt bij de ploeg. Ingooid door een Denge Inmiddels genomen. Richting Ouassar. Hij terug naar een Denge Diep tegelijk gezocht. Goed bij Afdijay. Maar die staat wel buiten spel. Die is zelf nu woedend op de arbitrage. En dat, uh, die arbitrage staat onder leiding van Bas Nijhuis. En die houdt er vaak niet van als spelers gaan klagen. Daar komt de kaart al. Ja, Geel, dit uh, kan je verwachten. Je weet precies wat er gebeurt als je een speler wegwerpgebaren ziet maken. En blijkbaar wist Dennis Aftizij voorafgaande deze wedstrijd niet wie Bas Nijhuis was. Want hij had dit kunnen weten. Geel dus voor de Kosovaar. En een vrije trap voor Sparta. En uh, Bas Nijhuis die wordt nu toegezongen. En dat gebeurt niet op een positieve manier. Door het publiek van Roda JC als Fischer de vrije trap neemt. nacht niet bereikt. Zo komt Roda weer aan de bal. Veel balverlies in deze fase. Shaheen met de bal naar zij In de as van het veld. Net buiten een 16 meter die zij schiet. Maar de bal gaat via een spartaan over de achterlijn. Hoekschop voor Roda. We hebben acht minuten gespeeld in de tweede helft. En nog steeds die 1-0 voorsprong voor Sparta in Kerkrade. Mannen gaat tegen Barcelona. De L van Barcelona tegen de 10 van Malaga vanwege die donkere rode kaart in de eerste helft Richard ja, 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Het staat nog altijd 2-0. Nu is het Dembele. Hij in de basis omdat Messi er dus niet bij is. En een kopbal van Huntiti, de centrale verdediger. Bal wordt gepakt door Roberto Jiménez. Gewoon de sterkste opstelling bij Barcelona voor deze wedstrijd tegen de hekkensluiter in La Liga. Komende woensdag is het allemaal veel belangrijker natuurlijk voor Barcelona in de Champions League. Tegen Chelsea. Wedstrijd die wordt gespeeld in Camp Nou na de 1-1 van vorige week in Londen. Deze Wedstrijd. Daarin kan Barcelona het ook zonder de grote meester Messi rustig aandoen vanavond. Het is eenrichtingsverkeer. Hoewel Malaga in de slotfase van de eerste helft twee grote kansen liet liggen. En dan kan het ook maar zo weer spannend worden. Maar het is duidelijk eenrichtingsverkeer. Nu met Rakitic naar de rechterkant. Daar is Dembele. Wacht nog altijd op zijn eerste goal. Speelt ook nog niet zo heel erg veel. Net als Coutinho zijn nu eigenlijk de twee grote smaakmakers bij Barcelona in deze wedstrijd. Hoewel we moeten natuurlijk Suarez niet Vergeten. Hij was direct weer belangrijk in de openingsfase van dit duel in het zuiden van Spanje. Met eerst een grote kans en vervolgens een heerlijke goal op aangeven van Jordi Alba. Nu komt Barcelona weer over de linkerflank. flank. Weer met Alba voorzet. Dit keer niet helemaal op maat. Kan de bal dan nog binnen worden gehouden door Dembele? Nee, Malaka probeert eruit te komen. Dat lukt allemaal maar half. en Zo zitten we in minuut 56 en staat Barcelona zonder Iniesta. Dat is natuurlijk wel een aderlating geblesseerd geraakt. Vorige week in de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Dat hele belangrijke duel dat Barcelona won met 1-0 aan zijn hamstring. Hij is er voorlopig niet bij. Bijna een uur op de klok in Malaga, waar het 0-2 staat. Dus voor de koploper in La Liga FC Barcelona. In navolging van Irene Wust en Sven Kramer laat ook Koen Verwij de wereldbekerfinale van volgende week in Minsk schieten. Noord-Hollander is gewoon niet fit genoeg. Hij behaalde eind vorige maand bij de winterspelen nog twee keer Olympisch Brons, dat weet u... op de ploegenachtervolging en op de massastart. start. Verwijder die al geruime tijd lichamelijke problemen heeft... heeft een virusinfectie op zijn organen... waardoor zijn immuunsysteem ontzettend laag is. Goed, Adonakwit werd 0-2 eerder vanavond. WVV Excelsior 2-3... En Willem 2 tegen PSV 5-0. U hoort het goed, Willem 2 PSV 5-0. En bij Rodie C. Sparta, enige wedstrijd die nog bezig is... staat het 0-1 in La Liga Malaga tegen Barcelona 0-2. Graag tot zo. In de Pestribune. Dr. Deen met Monique van de Ven is bezig aan het vierde en laatste seizoen van de TV-serie over de huisartsenfamilie op Vieland. Ik ben Marie Deen, ik heb onmiddellijk een traumhelikopter nodig. Van de Ven zelf schrijft momenteel een autobiografie. Schaatser Linda de Vries maakte deze week bekend te stoppen. Volgende week rest haar nog een laatste wereldbekerwedstrijd in Minsk.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 Veel succes met 06 18 Plus speelbewust, NTO Radio 1.